Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De rechtbank in Almelo heeft de uitspraak gedaan... in de gijzelingszaak op het stadhuis van Almelo. Hoofdendachten kregen zelf straf... van 9 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De OEM had 17 jaar cel geëist. De man van 42 stichtte vorig jaar juni... brand in zijn café... ...reed naar het stadhuis, stak daar zijn auto in brand en ging naar binnen. En daar gijzelde hij een wethouder en vier anderen. En onder bedreiging van vuurwapens hield hij de vijf gijzelaars vijf en een half uur lang vast. Toen gaf hij zich over. Geldproblemen waren volgens hem de aanleiding voor zijn actie. Ook de zoon van de hoofdverdachte stond terecht, maar hij leverde de wapens. In Aken is het proces tegen de Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren verdaagd tot volgende week maandag. Zijn advocaat eist een andere officier van justitie. Volgens hem is de aanklager bevooroordeeld, omdat hij vorige maand op de Nederlandse televisie heeft gezegd dat Boeren straf verdient. De 88-jarige oud-SS'er heeft tijdens de oorlog drie Nederlandse burgers vermoord. In de archipelwijk in Den Haag is een waterleiding gesprongen. In de wijk bevinden zich onder andere het Vredespaleis en het hoofdbureau van politie. Het water staat 30 centimeter hoog, maar vormt geen direct gevaar. Bewoners hoeven hun huis niet uit. Nederland 3 stopt in mei volgend jaar met onderweg naar morgen. Dat besluit is genomen vanwege de teruglopende kijkcijfers. De publieke Omroep zegt dat er zo ruimte vrijkomt voor drama met meer impact... Onderweg naar morgen ging in 94 van start. Het was een antwoord op goede tijden, slechte tijden van RTL. Aanvankelijk trok de publieke soap ruim 700.000 kijkers. De laatste jaren is dat aantal gedaald naar gemiddeld 360.000. Het weer in het noorden mogelijk wat regen, verder droog en wat zon bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.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 All right, yeah. I just wanna be a friend, 'cause there's no reason to pretend. And that's the difference with me, Okay oh, girl. What you see is what you get. I know when the agenda. and I won't it's okay. when it's playing. When it's yes, playing the I know Either that it's real. You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 Leven het ritme van Zandvoort ook op internet. Oh, internet. www.zyfmzandvoort.nl poco pierdo la vida y luego me la es lo que va cegando al amante que señor y no es más que un chiquillo travieso provocador será la fuerza del corazón Ja, dat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 I'm But I got him